Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Oho. Jan van de Putten met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is sinds vanochtend vroeg de overheid... gedeeltelijk op slot. Een zogenoemde shutdown. Een kwart van de federale overheidsdiensten is dicht, zoals natuurgebieden. Honderdduizenden ambtenaren worden niet langer betaald. President Trump heeft geen overeenstemming kunnen bereiken... met het Amerikaanse congres over een nieuwe begroting. Struikelblok is de financiering van een muur aan de grens met Mexico. Spoorbeheerder ProRail blijkt niet één... maar twee blunders te hebben gemaakt met de aankoop van grond, meldt het AD. ProRail moest honderden stukjes grond langs het Nederlandse spoor... overnemen van een ondernemer voor 15 miljoen euro. NS-Vastgoed had ProRail de grond jaren eerder al gratis aangeboden... maar toen weigerde ProRail. Vorige week kwam al een soort gelijkverhaal naar buiten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is voor bijna 9 ton opgelicht in Tanzania. Nederland sponsorde een infrastructuurproject in het Afrikaanse land. Maar toen het ministerie daar ging kijken bleek dat er niets werd gebouwd. De uitvoerders hebben beloofd het project nog wel af te bouwen of het geld terug te betalen. Bij protesten in Barcelona zijn zeker 60 mensen gewond geraakt. Zo'n 40.000 aanhangers van separatistische Catalaanse partijen protesteerden tegen de komst van de Spaanse ministerraad naar de Catalaanse hoofdstad om daar te vergaderen. 13 mensen in Barcelona zijn opgepakt. De Britse politie heeft twee mensen opgepakt... die verdacht worden van betrokkenheid bij de dronevluchten... boven de Londense luchthaven Gatwick. Het vliegverkeer rond de luchthaven lag afgelopen week tijdelijk plat... omdat er drones rond het terrein waren gezien. Tientallen vluchten werden geschrapt. Het weer, buien. In de middag in het zuiden en westen soms ook zon. Vrij veel wind en het wordt 9 of 10 graden. Morgen is droog, later buien en een graad of 8. En de kerstdagen droger en meer zon.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 Here we are. Good morning. Goedemorgen, Toebakleef op de radio. Oh wel de uitzending voor de kerst. Ja, dan moet je het gewoon nog een keer draaien ook hè. White ja, mooi hè. Nee, ik heb ik geen last van. Het is niet zomerdag, dag, het is ook een bijzondere dag. De dag vol kerst en... Uh... Er is geen grote dag in. Er, oh. nee, er is geen grote dag, okay. want, er is, want er is nu een dag. half ja? jaar lang werken en dan is het 20.30. Ja? En dan is het pas 20.30. En dan moeten we nog tot 20.50. En dan zijn er weer allemaal dagen. Nee, elke dag... Elke, elke dag doen we dit nu. Ja, dit doen we nu de komende 32 jaar. Mijn god zeg. Ja, diepe filosofie van de, onze Wiebus natuurlijk. Die je gisteren met de, de klimaattoppen had bezocht. Nou, dan, dan weet u het wel. De komende 32 jaar yeah? doen wij dit nog. Ja, ja dus daar zat ik ook een beetje net te luisteren. Denk ik oké, okay, dus dat is een beetje waar we zitten momenteel. Nou, ik kan me er dan overgeven hoor. Ik vind het helemaal gepunt. Ik doe dit al 25 jaar, dit radioprogramma. Of, nou, dit radioprogramma niet, maar hem. En ik uh, denk dat ik er nog gewoon even vijf jaar aan vast plak. Ja, misschien niet ja, erbij getekend. Misschien is het 30 jaar dat ik denk van misschien moet ik bij 30 jaar stoppen of zo. Misschien is dat een idee. Maar ik weet het nog niet. Nou ja, velen zijn het ermee eens. Eigenlijk eigen gestopt op dat moeten hebben. Eigenlijk wel, ja, ja precies. Ja, maar goed, als je, toch, als je nu je er toch nog op bent, plak er dan. Dan nog maar vijf jaar Dat bedoel ik. En uh, nou goed, vandaag natuurlijk een hoop kerstplaatjes. is beginning to look a lot like Christmas. Oh, ja. Even speciaal voor landen. Maar waar is ze dan? Maar hoeveel ik het origineel leuker vond. Like Echt een goede oude tijd Een Perry Como. Everywhere. Ja, Goede oude tijd. Ik denk dat ze nog op de fiets zitten, deze kant nog goed moet komen. Maar goed, doe rustig aan. Misschien hebben ze nog wat lekkers mee. Dat, dat hoop ik wel. Dat was wel de afspraak voor vandaag. Hè? Goedemorgen. Of is ze dat Goedemorgen. Ja. Dit is CFM. Tobak leeft. Je moest echt twee rijden volgens mij dat je alles mee kon. Ja, nee. Ja, nee ik, uh, ik, heb, ik heb een container maag laten Ja, komen. Uh, Sudrons heb je mee. En uh, breekbrood, volgens mij, gewoon brood. Ja? Uh, bolletjes, denk ik. Nou, ik heb gisteren even een appeltaart laten maken door mijn cliënten. Je ziet ook een mooie tekening erop, weet je? Ja, ik vind, ja. Hem, uh, ik, ik vind jou er wel. Uh, ja, dat ben ik. Ik vind dat ik een beetje een klein hoofd heb gekregen. Ja, dat klopt. Ja, nee, uh, nee dat ben ik. ik ben oh. de, dat is de gespieren, zeg maar. Oh, oh sorry. <laughs> nee, nee, goed, dus een tekening dat is, niet, uh, dat is niet bij ons. Want Jolanda staat er niet op, hè? Daar nee, staan er, dat staat er gewoon op. Dus ik bedoel, uh, nee. in ieder geval uh, genoeg activiteiten in dit radioprogramma. En uh, heb jij al een beetje gekeken over de klimaatplannen, wat wij ja, moeten gaan inleveren? Ja, ik ben er niet heel erg in verdiept, maar nee? wel uh, dat we geen, uh, geen benzineauto's meer mogen kopen. Nee, klopt. Dat, uh, maar het is mij niet helemaal duidelijk of het nou, is er nou nu een akkoord of is er nou nu geen akkoord? Nee. Of, uh. Uh, zijn het plannen of is het heel concreet of... Nou ja, wat, is er nou? wat, wat hebben we nou concreet? Ja, Rutte zei gisteren, ja, er zijn twee dingen eigenlijk. Twee vragen cruciaal zijn. Is het haalbaar? En twee, is het betaalbaar? Precies. En nou, wij natuurlijk als consument, wij burger vindt dat bedrijven meer moeten gaan betalen. En de bedrijven kunnen alleen maar boetes krijgen als ze werk zoveel uitstoot hebben. Dat moeten ze terugbrengen naar werk wat. En wij als burger moeten vanuit de benzineauto en de dieselauto overstappen naar de elektrische auto... Uh, ja, ik heb niet zoveel geld op mijn bankrekening staan. Dus waar betaal ik die elektrische auto van? En na 2030 mogen er geen, elektrische auto, of geen dieselauto's met benzineauto's worden aangeboden. Dus dat moet ja, op Ja, maar op zich, op zich geloof ik wel dat dat haalbaar is. Aangezien je ziet nu al dat de elektrische auto's steeds goedkoper worden. Yeah. En straks krijg je natuurlijk ook een tweedehandsmarkt. Ja, ik dat zie alleen met die hele mooie sportwagen... die Tesla zie ik elke keer met heel veel subsidie... ik dan rijden, denk ik van... ja, maar daar kan ik geen fietsen in vervoeren. Ik wil ook nog een zeg maar, soort maar bedrijfsautootje. Die, ja, die, die zijn er ook. Oké, okay. nou, dat is goed nieuws. Alleen ja, nu de akteradie is nog een beetje omhoog. Ja. Want ja. anders uh, ja, moet, je, moet je onderweg stoppen... Bijladen en dan kun je door hierheen. Ja, dan moet ik op dat kleine benzina-motortje misschien even snel naar een oplaadpunt. Oh, oh, oh, oh. Die ja. zit er niet meer in, hè? Ja, oh, Die gaan er helemaal uit. Ja. Nou goed, gisteren vroeg ze natuurlijk wel even bij, bij de autodealer een vrouw wat die erover dacht. Heeft u het wel overwogen, een elektrische auto? Ja, in eerste instantie even. Moet ik ook meegaan denken over het milieu? Dan denk ik toch aan mijn eigen portemonnee. Ja, dat moeten we, daar moeten we echt van af, hè. Ja, ga ik meedenken over het milieu? Ja, nee, dat kost ja, me te veel geld. Wat maakt, wat maakt mijn beetje impact nou uit? Ja, dat krijg je dan. Echt, weet je, ik, ik heb al bijvoorbeeld mijn vijf jaar een zonnepanelen op het dak. En daar ja, loop ik er niet echt mee te kopen, bij mij zie je ze ook niet op een vrij hoog woon. En dan vragen mensen wel naar: Oh ja, ik heb ook zonnepanelen, wat goed! Ja, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb die zo op. Ja, ik vond het eigenlijk vanzelfsprekend. Ik heb wat geld over, laat ik iets doen. En scheelt het nou? Ik zeg: Ik zou. Ik heb geen idee of het scheelt, maar ik vond het gebaar wel mooi. Dus zo heb ik het eigenlijk een beetje aangepakt. Woon jij op een terp of zo, dat je hoog woont? Nee, maar ik heb een drive-in inwoning En ja, dat is gewoon een plat dak, dus dan zie je ze gewoon niet, weet Aha. je wel. Dus, ja, dus dan, dan zie je ook niet dat ik meedoe. Dat is ook wel een beetje jammer. Nee, dat maakt me niet uit. Maar goed, ja, uiteindelijk moet iedereen een beetje pijn lijden. Dat is toch ook logisch? Ja, dat moet ook. Anders lijden we ook allemaal pijn. Ja, anders staan onze kinderen pijn lijden. Dat is het gewoon. Ja goed, een afwachting van de vrouwen des huizes. Doen we nog even een, een klein kerstplaatje dan maar. even goede oude tijd, ook dit. Hè? Echt in de, de jaren zesde, ook gewoon dit. De Ronet. Sleigh Ride. Ja, de jaren 60 dit alweer, dronets en, uh, nou dat heet natuurlijk de uh, sleigh rides. De klassiekers komen hier ook voorbij. Altijd leuk om even terug te grijpen in de, de jaren 60. Dit komt trouwens van een LP. Dat heet uh, The Christmas Gift for You from Phil Spector. Mia. Ja. Nou, prettige kerstdagen. Ja, Phil Spector, ja, die is momenteel maar op één plek te vinden. Die heeft natuurlijk echt zoveel gewelddadige dingen gedaan. dat hij het uiteindelijk in de gevangenis terecht is gekomen. Echt, er zijn verhalen van hem bekend gewoon dat hij zeg maar, eh, achter de mengtafel stond. Hij is producent. Hè. Dus, echt, eh. dus, en dan ging hij aanwijzingen geven hoe het moest klinken. Hij is ook bekend van de Wall of Sound. Hij echt, creëerde een gigantisch geluidmuur. En uh, als het dan hem niet zinde, wat hij dan deed, uh, nam, nam hij een pistool... en die schoot hij dan gewoon leeg. En hij wilde dan het net niet mee bedreigen, maar het scheelde weinig. Je was wel onder de indruk. Ik denk van, ook okay, misschien moet ik even twee keer mijn best doen. Ja, dan kunnen we vanavond naar huis. Ja, nou, Daar ben ik ook blij mee, zei hij dan. Maar goed, veel specter. Hij heeft uiteindelijk geloof ik nog een vrouw vermoord... En nou zit hij een tijdje vast, dus geen of sound meer. Nou ja, misschien kan hij naar een andere muur werken, of hij kijkt hier nog tegen een muur aan. Nou goed, we zijn nu echt compleet. Ja, ja. Het kerstontbijt kan beginnen. Het kerst, ja. ja, het is verschrikkelijk. Want het is het... afschuwelijk. Nee, het kerstontbijt is eerst maar de stress. Wat, de stress? Wat? Ja, Zo, ik ga straks, je... moet ik in Hoogland zijn. Ja. Alle spullen bij elkaar, kerstontbijt, ik was naar buiten, ik zou de vleeswagen meenemen. Uit de auto was je hier bijna, toen moest je weer terug. En uh, allemaal ja. al die dingen. Ja. Ja, het loopt helemaal niet zo uh, ja. relaxed als het zou moeten nou, zijn, hè? Nou, ik had het net over dat ik vijf jaar nog blijf, maar ik, ik hoor net iemand die... Uh... Ja, die haalt, die haalt die vijf jaar die niet. Die, jaar niet. Nee, die, die haalt die vijf jaar niet. nee haalt die vijf niet. Ja, uh, nou, nou, ja. Fijn dat we even compleet zijn deze ja, uitzending gelukkig, voor je de kerst. Mijn nederige excuses. Nou, die geeft helemaal allemaal niet hoor. Als hier toch wel iemand hier zit te praten, dan uh, komen we uiteindelijk tot elkaar ja. tijdens de uitzending. Ja, dat is ja, altijd het ja. punt, uh, Dat we elkaar weer kunnen vinden. vinden in ja. deze, want we liggen altijd zo ver uit elkaar vandaan met onze theorieën. Nou, ja, dat, dat gaat, is zeker waar. Ja, <laughs> niet altijd zo, maar soms wel. Nou, ja. goed. Uh, welkom. Uh, en uh, hebben we al dingen die we met onze uh, luisteraars kunnen delen? Wordt ingelogd uh, naast Ik kijk even naar uh, Jolanda moet er al even nou Ja, ik, op, ik weet dus zelfs, De ijsbaan gaat geweldig. Ik, gaat heb, geweldig? Uh, ik heb wel uh, uh, plaatjes voorbij zien komen. Ja? En ik denk: wauw, dat is echt leuk. Oké. Okay. Nou, ja. Dus, ja. Ja, het was een heel spektakel. Er was een optreden. En, uh, uh, van het Winterwonderland was het, geloof ik. Nou, dat was echt, iedereen was aanwezig thuis. Dat is uh, leuk om te horen. Ja, dat de ijsbaan weer geopend is. Marcus, uh, heb je al dingen die je. Uh, ja, zou... ik heb uh, iets wat me eigenlijk best wel verbaasde. Ja? Dat dat niet al eerder zo was. Maar uh, het gebruik van navigatie wordt uh, verplicht op het uh, uh, rijexamen. Oh, oh. tot nu toe. Uh, ik weet nog dat ik uh, toen ik afreed. ook tijdens mijn rijexamen mijn navigatie moest gebruiken. Ja? Uh, dat is al tien jaar terug. Ehm. Um, maar het wordt nu officieel uh, verplicht dat iedereen uh, die rijles heeft, weet hoe een navigatie werkt. En uh, okay. daar ook mee kan rijden. Nou, dat is ook wel logisch. Dat ja, je denkt, what the fuck? Oh, nee. ja, ja. Ja, het stond echt dat ik hier naar links moest. Ja. Nou, dan moet ik ook wel zeggen, sommige navigaties zijn ook wel echt heel onduidelijk. Ja. Ik heb nu een, een, een Volkswagen en daar zit dan zo'n navigatie in. Dan heb je een schermpje en daar staat van alles op waar je niks mee kan. En dan tussen je. Uh, uh, dus hier meters in. want ja? komt dan zo'n pijltje die zegt, oh, hier moet je links af, hier moet je rechts af. Maar het is super onduidelijk. Er uh, staan ook geen afstanden bij. Dus die ja? zegt zo, moet ik nou deze in, moet ik nou deze in. Okay. Volgens mij wel. Ah, verkeerde. Nog, ne nog <coughs> net, komt er een armpje aan die rukt. Dat stuur gewoon naar links. Kom op nou, man. Je moet hier naar links. Ja, nog even. Dit zijn de overgangsmomenten. Dit is allemaal... Ik bedoel, straks kunnen die auto niet meer betalen. En als je dan zo'n auto koopt... Is het een automatische auto natuurlijk. Want uh, ja, auto, ja, zelf rijden, dat mag niet meer. van een En Het is toch straks fijn? Dan ja? kun je gewoon... weet uh, je. Die heeft met je telefoon, oké, okay, ik wil graag daarheen. Ja. En dan komt er een auto voorrijden. Stap je ja. in. En dan zegt hij wel: Oh ja, we rijden nog wel even langs like, Tante Sjaan, want die moet ook mee toevallig. Nou, Dat, dat ligt eraan of je, of je budget of. Uh, oké. Okay. Dan krijg je een soort Uber, maar dan. Uh... Ja. Alle... ja, precies. Als je iets meer betaalt, dan kan je alleen in de auto. En anders moet je toch gauw met z'n tweeën of drie drieën plaats nemen Nou goed, ik zie dat Jolland nog fanatiek bezig is. rijden ja. er even een lekker plaatje. Een heel goed idee. Lucas Hemmingen was pas geleden in uh, Alkmaar. En trad erop. Er komen de mooie sterren voorbij daar. En uh, dit is een van zijn laatste platen. Hoewel, voor mij ook alweer twee jaar dat gaat, De tijd gaat sneller als je oud wordt. Keep me at the bottom. Let the ceiling cave in. Lucas Hemming, samen met Jet Rebel, heeft hij ook wel opgetreden. Het is ook een beetje hetzelfde genre. Ook, hè. Dat, kan, dat bijt elkaar niet. Dat kan ik kan gewoon op een zelfconcert uh, te, te horen gebracht worden. Zeker. Het is uh, zaterdagmorgen, het is uh, kwart over acht. Het is nog donker in Zandvoort. Helaas nog geen sneeuw. Ik heb ook helemaal geen idee of er sneeuw gaat komen met uh, kerst. Ik ben ook helemaal niet in verdiept eigenlijk. Maar, nou, je ja, gaat steeds op het journaal ja? van uh, allemaal witte kersten waar het al wit is... Nee? En dan daarna weer van, maar ja, hier gaat het niet gebeuren. Ik denk, ja, weet je, de, de, waarom vertel je dit nou? Ja. Laten we nog hopen of zo. Ja, He? Nee, de, ont, ontneem ons de hoop niet nee, op een witte kerst. Ja. Nou, ik vind het wel lekker dat hier gewoon niet zo heel erg berenkoud is. Dat vind ik op zich overhoogd. Ja, dat is of wel fijn. Hè? Dat hoeft mij ook weer niet. Nee, ja. je hoort het wel, ik ben geen echte schaatser. Nee, nee. ik, zie, ik, rij, ik rij elke week wel voorbij de schaatsbaan. En denk van, ja, ik moet toch nodig weer eens een keer gaan schaatsen. Ja, daar blijft het dan bij. Ja, heb je er echt zin in? Uh, nou, om te gaan schaatsen? Ja, weet ik, ja, eigenlijk ja, nee, wel. Nee, anders doe je het wel. Ja, dat is ook weer waar. Ja. <laughs> dat is ook wel. Het is uh, iets... Uh, ja, goed. Nou, vertel. En ja, dus, wil jij het? Ja. Er is dus vandaag een, uh, een jongen, Bas Schipper uit Veendam. Die gaat, vandaag gaat vandaag echt uh, alle 16 stationspiano's achter elkaar bespelen. Het gaat weer gebeuren. Ja, voor de bestrijding van diabetes deze keer. Dat is niet voor uh, Serious Request. Nee. En uh, zijn streef is om in totaal 5000 euro op te halen. Voor aanvang van zijn recordpoging stond de teller al op 4000 euro. Ja, zo kan ik het ook. Maar ja, in ieder geval, het is wel heel leuk. Hij is 12. En hij zegt, uh, hij hoopt dus echt met het geld van deze actie... ervoor te zorgen dat zijn zusje en alle andere mensen die diabetes hebben... misschien wel kunnen genezen. Nou, dat vind ik wel heel positief bespeeld. Uh, bespeeld. Eh... Uh, <lacht> uh. Ja, precies. Gesteld. Gesteld. En hij gaat het bespelen. En hoeveel Pianos, waren het nou 16? 16. En hij is al begonnen om 6 uur vanochtend in Maastricht. Ja. Waar hij hoopt uh, dus rond half 1 vannacht te eindigen op station Groningen. Oh, Oké. Okay. Leuk, hè? Ja. Het is en leuk. hij heeft beloofd ook op de website van zijn actie. om vooral liedjes uit de jaren 60 en 70 te gaan spelen. Ja, hij, hij speelt dus niet de hele tijd hetzelfde nummer. Nee, dat, dat, is ja, dat is ook wel weer fijn. Ja, dat is wel fijn. Nou ja, goed, de, ja, hoeveel mensen zullen het uh, twee keer meemaken? Like nou, dat is, is wel geweldig. Hij heeft dus echt een Facebookpagina gemaakt. Ja. Yeah. En, uh, oh, zie, ik zie hier al, hij komt al op 8.047 euro. Ja, het okay. feit dat hij dus gewoon uh, hier uh, op de media deze aandacht heeft, yeah. heeft het al gelukt. Ja, dat 381 dat donateurs heeft hij dus allemaal digitaal. Ik zal het stuk in ieder geval eventjes uh, uh, delen op onze ja. Facebookpagina. En dan... Uh, kunnen we kijken of onze luisteraars misschien ook nog wel een gungever willen zijn. Een, paar een tijdje geleden was er toch een man die probeerde alle pianos te bespelen in, in heel Nederland of zo. Dus die is ook toen echt met de trein, ging je naar ja. elk station. En dat is toen mislukt geloof ik, omdat... Ja, natuurlijk, ja, je hebt altijd vertragingen met de trein, dus die, uh, die redden het niet. Maar hier is toch nog een goed doel aan vastgekoppeld, dus ik vind het heel mooi. Hoe oud is de man ook alweer? 12! 12 jaar oud! Hij is morgen dus om 6 uur begonnen. Oh, wat irritant! Is weer zo onbekend? Oh, daar word ik altijd zo geïrriteerd door, sorry. Ja, dat, dat zou ik niet moeten zeggen, maar ik, het, ja, komt misschien omdat mijn kinderen totaal helemaal geen muzikale invloed Nou, we houden wel van de headbang muziek, toch? Door jou. Mijn kinderen? Nee, oh nee. Oh nee. Justin Bieber, hè, he, was het echt? Ja, wel. daar zijn ze mee begonnen, <laughs> ja. Ze zijn er niet ver vandaan gekomen. Nee, is er gekheid. Ze komen wel met alle nieuwe rappers. en Vooral rappers die uit, Bel, of uit België, die uit uh, Alkmaar komen, die laten het dan weer zien. En dan zie je dus over die, dan zie je al, die, al die bekende plekken in Alkmaar, zie je voorbij komen. En dus je denkt van: echt, waar is dit nou zo populair? dit nou? Blijkbaar wel. Blijkbaar wel, ja. Het zijn allemaal dus mensen die ook allemaal met boef omgaan. En boef komt er ook al uit Alkmaar. Dus vandaar, ja, De grote rapper natuurlijk. Die overal weer gespot wordt. Nou Marcus, ik kijk jou nog even. Je bent flink het brood aan het uitdelen. Ja, ik, ik, ja, nee, ik nee, heb hoor. mijn brood gepakt. Lekker. ik. Uh, ik uh, ja. Je houdt niet mee, mee Oh nee, dat was een andere vrouw. Water en wijn was dat toch? Of, ja. uh, nee, uh, oh Nee, brood, brood en wijn. Vis. Brood en vissen. Brood en vis. Oh, maar ja. Uh, nee, ja, we zijn een beetje aan het klaarzetten. Ja, zeker. Maar uh, uh, ja, ik heb uh, ook een uh, leuk lijstje met... Uh, ja, het is natuurlijk weer de tijd van de lijstjes. Ja. En het lijstje met de uh, meest gebruikte uh, uh, wachtwoorden. wachtwoorden. Meest wachtwoord. gebruikte wachtwoorden oh, ja. is oh, ja. weer oh, ja. uit. Ah. En raad eens, wat is het uh, meest gebruikte wachtwoord? Uh, welkom. Uh, nee. Uh, 1, 2, 3, 4, 5? ja. Bijna 123456. 2, oké 4, 5, 6. 6. Okay. Okay, ja, ja, ja. Je hebt meestal zes tekens nodig. Ja. En ook de 12345678 staat hoog in het lijstje okay. okay. Dit zijn natuurlijk wel algemene computers... waar zeg maar minimaal twee mensen op werken. Want ja, daar ga je geen moeilijke wachtwoorden invoeren. Dat je denkt, van wat was het ook weer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Waarschijnlijk geen ja. hele geheime informatie... om die computer te vinden. Zeg maar, het uh, uh, um, paswoord is het tweede uh, ding. Nou, 3 is een variatie weer op de 123. 2, 4 uh, ook... Uh, 5 ook. 6 is 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. 7 is weer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou. Uh, 8 is Sunshine. Oké. Okay. Die, die vind ik dan wel weer uh, Sunshine. Wel weer. Ja. Uh, 9 okay. is Kwerti. Kwerti? Ja, ja, ja, dat zijn de volgens, eerste, toetsen, uh, eerste toetsen van je toetsenwoord. Toetsen toetsen uh, okay. <laughs> dat wist je niet, hè? Nee, ik zie het ja, met, met de Q dan, hè? Ja. Dus ja. gaan mensen nog even fout spellen, ook? Nee, dat ja. is Q. Ja, maar met Q. die K staat daar niet op hetzelfde rijtje. Het ja, dat al... weet ik niet. Je mag. 10 is I Love You. 11 okay. uh, is prinses, 12 admin, dat is ook een hele... Ja. En op de dertiende plaats komt uh, welkom binnen. Ik wil zeggen, ik heb uh, ooit een computer gehad, is het om gewoon welkom of geheim heb ik ook nog wel eens gehad. Ja, maar je kan ook wachtwoord typen. Welkom 1. Ik ook een... erg leuk. Ja, wachtwoord. Ja. Welkom 1 is uh, 24, dat is uh, wat vaak uh, um, ICT'ers doen als ze voor ja. iemand een computer installeren. En dan ja. moet je dan gelijk een wachtwoord op. En dan is welkom 1 is dan het wachtwoord. Oh ja, ja. oké. Okay. Nou, ik heb een keer een live tijdje gehad. Oakley? Ja, dat is de achternaam van... Dat is omgedraaid Wilco. Oh, oké. Okay. Wat ik wel grappig ja. vind, is dat op 23 is uh, Donald. Donald? Is nieuw binnengekomen. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, die Donald Duck is echt ontzettend populair. Nou ja, ik, ah, ik, Trump, sorry. Ja, ik, ik pas, ja dit is wel mijn dingetje hoor, die ja? wachtwoorden. Want uh, ik, ik moest ook dan vaak nieuw wachtwoord en dan, en dan kende hij de bepaalde letters op dezelfde plek. Kijk, herkende hij dan. En dan lukte die weer niet. En een collega die zat ook weer, weer met wachtwoord nog een weer, weer niet, En toen had hij op een gegeven moment... Kut <laughs> dus. Hij heeft dus Echt uh, drie maanden, of, of, of nou ja, zolang is dat uh, dan gebruikt. Steeds iedere keer in kut systeem. En ik zei altijd van, doe een wachtwoord waardoor je een vrolijke dag hebt. Ja. Dus uh, ik heb ook een tijd als wachtwoord Holla die gehad. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, nou ja. Maar net zat ik ook daarna altijd weer zo. Dus ik zat eigenlijk alweer een beetje <laughs> verklappen. Maar uh, wat ik uh, echt aan kan bevelen, een wachtwoord van iemand die jij leuk vindt. Ik bedoel, ja? het moet niet, niet je moeder of je kind zijn of zo. En dat je dan de, de aadjes uh, als aapstaartjes doet. Okay. Dus zeg maar dat jij uh, Maarten heet. Ja, Ik vind jou eigenlijk erg leuk... En doe je met hoofdletter, want je moet toch hoofdletter... en hoofdletter A-passage. A r t e n ja, ja, ja. En dan kan ik ja. misschien nog je geboortejaar doen. Ja, okay. Dat ja. ik denk dus, van, uh, oh, dus, uh, als je nu het wachtwoord van Jolanden wil kraken... dan uh, heb is, je hier een hele dikke tip gereden. Is, is, oh, ja. <laughs> ja. is het Ben? Oh. Ik zeggen. Ja, nee, dat is het echt niet. Ben nee. met de met E als A-passage. Ja, ja, ja, je kan, dus jou, je kan ook nou, een, uh, jullie zijn echt een drie, drie doen. Met, uh, nou, goed, laat maar. Ik, ik ben even helemaal nu... Uh, echt al die dingen dansen nu voor me... Voor mijn ogen gewoon. Ja. Al die lettertjes en die ah. staartjes. Dat weet ik veel allemaal niet meer. Ik was gisteren verbaasd, want er is weer nieuw werk van uh, The Rock and Tours. En dat is natuurlijk met Jack White. En Jack White was zo druk bezig met zijn eigen projectje. Dus ik denk, er komt niks meer. Nou, er is weer wel wat hoor: Sunday Drive. De muziek van Jack White. Dit zijn dan de rock-and-tours. Soms zitten er dingen in dat je denkt van... Dit is een nante tonen, maar. Ja, daar moet je even doorheen. Maar uiteindelijk komt die gitaarsolo weer. Heerlijk. En het lekkere, scherpe stemgeluid. Ik kan het wel hebben op de vroege morgen. om een beetje wakker te voeren. Ik ben altijd een beetje slaperig nog. En goed, het is uh, zo goed als half Stamfordse berichten. En daar is het weer tijd voor. Ja, even een rustig muziekje. Ja, dat kan zo natuurlijk helemaal niet. Goed, we hadden het net al over in het begin van het radioprogramma. De ijsbaan is geopend. Milo Lustro, samen met Nick Meijer, die hebben het geopend. Kwart over vijf. Het was een complete laser show. Rob de Graaf, voorzitter van Winterwonderland, was er ook bij. En uh, na optreden van Mike Damen plus Ramon Koning. Die hebben er een, echt een heel spektakel van gemaakt gewoon. En uh, verder uh, was er uh, voor, de, voor de ouders was er een borrel. En die, die ouders moesten echt af en toe van de ijzer vallen. Want die, die zakte ondersteboven. Dat was echt heel ginant. Die waren echt een straalbezopen dag gewoon uh, met de ijsbaan. Kijk nog even met de schuinhoog oog naar landen. Was jij er ook bij, of niet? Bij de opening van de ijsbaan. Nee. Nee. Nee, oké, dat had nog een. Allemaal gemist. We... Nou, Koekenzopietent heb je daar ook. En uh, kijk even op www.ijsbaanzandvoort.nl. En verder is er voor de opening, normaal uh, elke dag is er een soort kabouter schaatsen. Dat is dan speciaal voor... Uh, kaboutertjes. Kaboutertjes, zeg maar. Dat is een heel klein stukje, dat hebben ze afgezet. 1 nee. bij één. Maar er zijn helemaal... meter. meter. Hey, kom op. Zijn er nou echt zoveel mensen in Zandvoort die geloven in kabouters? Wat is het dan voor raarigheid dit? Ik weet het niet, ja. ja, ja alles, alle opties staan open. Ja, oké. Okay. Nou goed. goed. En je doet al vijf euro intra en 10 rittenkaart kost dan 45 euro. Vergeet straks niet even die flippen. ketel Krulling toernooi weer. Hè? Dat is een heel spektakel dan. Nou, wat is er nog meer te melden uit Zandvoort? Ja, de zuidelijke post van de Zandvoortse reddingsbrigade... voldoet niet meer aan de huidige eisen voor veiligheid en arbo-verantwoorde reddingspost. Uh, de post is inmiddels meer dan uh, 50 jaar oud en is bouwkundig in uh, zeer slechte staat. De gemeente en de reddingsbrigade oh. hebben daarom een uh, gezamenlijk plan... Uh, voor een, nieuwe, uh, een nieuw gebouw uh, ja, ontwikkeld. Ja, um, ja, de kosten zijn nog niet bekend, maar de gemeente organiseert op 14 januari een informatieavond voor de directe omwonenden en belanghebbenden, waarbij de uh, nieuwbouwplannen worden, worden toegelicht. Oké. Okay, ik en maar, moet zeggen, de tekeningen zien er wel, zien er wel tof uit. Ze okay. er mooi uit. Nee, mooi ik gebouw. heb het idee dat het niet eens zo lang geleden, iets van 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, toch iets, was dat dan reddingsposten of zo wat er nog gebouwd volgens, is? Volgens mij is dat de, de andere... Uh, de andere post. Ja, ik kan zeggen, daar dat is ooit iets gebouwd, maar dat was nou iets anders. Hé, hey, uh, Jolande? Ja, wat uh, heel triest is: uh, de klik, Café de Klikspaan, die je zit aan het begin van de Halterstraat... aan ja. de kant, zal kan eindelijk weer geopend worden. En ik had echt zo van: Oh, leuk, ze zijn er bezig en zo. En toen liep ik het van de week langs. Het staat ook in de krant, maar ik geef mijn eigen versie. Ja, ja, toen zag ja. ik allemaal bloemen voor de deur liggen. En wat is Het gebeurde. jeetje. Ongeluk gebeurde, van wat ja. er, blijk, er zat een nieuwe eigenaar, hij heet Fred, want ja. dat, dat zag ik op zo'n kaartje. Ja. En die was aan het klussen. En toen uh, is hij gewoon uh, dood neergevallen of zo. Uh, nou, of Ik benauw. weet niet precies wat. Ik weet niet okay. aan. Maar hij is een dag later in het ziekenhuis overleden. En zijn grote scharen van vrienden en naasten hebben al gereageerd uh, op Facebook en alles. En, uh, voor de deur van de klikspaan branden. Dus kaarsjes en liggen bloemen. En het is echt wel voor de nabestaanden. Maar ook, ook dat ik denk van... die man, die, dan ben je zo, uh, heb je zo zin om te gaan beginnen. Ja, om, zo begrijzend. Uh, en ja. zo. En dan, uh, ja, mooi niet. Hij is nee. maar 52 geworden, hoorde ik. Oké. Okay. Nou, heel vrouw. Ja. Nou. Dus nou, ben benieuwd hoe dat dan verder gaat met de ja. klikspaan. dan. Ja, ik uh... denk dat er waarschijnlijk de huur dan weer gelijk weer afgezegd wordt. Ja. Ja, dus, of... Uh, ja. Of anderen gaan erin uit zijn naam. Ze zeggen van... Uh, misschien noemen ze het café wel in memorium. Dat gaan we ook. Nee, misschien gewoon naar na hem. Ik weet niet wat zijn naam was. Hoe heet Fred? hij? Fred. Fred. heet hij? Fred Café. Meer weet ik niet hoe hij nou, heet, kunnen. hoor. En, uh, maar uh, ja. Nee, nieuwe Nederlanders zijn <kwijnt> bij de burgemeester Nick Meijer op bezoek geweest. Uh, uh, acht nieuwe burgers. En uh, die zeggen gedeneutraliseerd. dat noem je het ook weer. En ze komen uit diverse landen, uit conflictlanden. En dan zie ik hier Polen. Er is een Brit bij, Turk en maar conflict, conflictlanden. Ik bedoel, oh ja, ja, Engeland, Brit, natuurlijk. Ja, logisch, ja. De uh, Brexit. Brexit ja, ja, dat is toch wel ja, een rijke zaak. Ze zijn ook enigszins mee gebroeierd aan het worden. Ja, goed. En de Iranier is er ook bij. En ze hebben daar koffie met gebak gehad. En uh, Nick, meisje wilde alles weten over hun uh, ja, achtergronden. En uh, ze hebben anderhalf uur gesproken. En ze moesten in één woord moesten ze beschrijven wat ze van Nederland vonden. En dat vond ik dan wel wat jammer in het stuk. Dat staat er daar niet bij. Dat waren wat verrass zeiden. Wat ze zeiden. verrassende ja. antwoorden. Nou. Die wil ik horen, graag. Want ik wil wel eens weten hoe ja. uh, een buitenstaander... die nu Nederlander wordt, denkt over Nederland. Ja, dat zal een mooie, mooie woorden zijn als je hier welkom wordt geheten. Goed, wat dan meer? Ja, en, uh, er was nogal wat onduidelijkheid over de, um, de busweg. Um, of vanwege die uh, ijsbaan? Nou ja, er, er is dus een busweg uh, en die is... Uh, er staan geen duidelijke borden bij waar, okay. waar de busbaan begint... en waar de busbaan oh, eindigt. Het kan ook zijn dat de bus weg is, maar dat is het niet. Het ging over de bus Ja, weg. Misschien, misschien, ja misschien is de bus weg. Die vent is ook weg. goed, Is de vent weg? Die vent is ook weg. Even terug naar de bus <laughs> Bus weg. Hij is te flauw gewoon. Ja. Sorry. De... Ja. Um, maar ja, uh, nu is er dus een... Uh, ik zal hem ook even op de Facebookpagina posten. Ja? Er is dus een... Uh, een uh, een lezer van de, van de klant geweest. Die heeft even met photoshop iets creatief geweest. En die heeft de borden uh, in Photoshop uh, geplaatst. Waar ze en, eigenlijk uh, zouden moeten staan. Waar ze eigenlijk zouden moeten staan. En okay. dan kun je een stukje opheldering krijgen. Dus, okay. oh, dus wat, wat ik, voor, uh, zeg maar, als je busjever bent... kan je even beter die uh, banen op internet volgen... voordat je zelf gaat Precies. Nou, dat is over de berichten Straks meer. En dan nummer EV. Ja, Jivia ja, hey, hé. Krijg ik hier als bij deze plaats. Oh, dit is zo zweervol. Ook oh, een mooi een wachtwoord. Ja. <laughs> Silvio? Silvio. Sufjan Stevens heet dit. Songs for Christmas. Oh, mooi hoor. met je link. Ik snap wel, door dit soort platen wil je graag uh, vuur. Vuur! Ja, kaars aansteken. Sorry. Uh, klinkt toch al weer anders. Ja, Sufjan Stevens. Wat je juf? Ja, juf Sufjan Stevens. Nou noem ik het altijd. Nou, snap En dit is een leuk plaatje. Dat heet uh, uh, That Was The Worst Christmas Ever. Hm. Oh, Oké. Okay. Nou, zo klonk het eigenlijk niet. Maar ik vond het een heel, heel leuk plaatje. Goed, de laatste uitzending voor de kerst... Ja, dinsdag en woensdag is er kerstdagen natuurlijk. Ik heb het nog maar even opgezocht. Wat is kerst eigenlijk? Ja, het was iets met Christus die opstaat. Hij is eerst, eerst, eerst dood nee, gegaan. stond niet op. Een geboorte. Dat was met opstond. paas en hemelvaart. ik gooi alles erop, elkaar, joh. Echt, nee. Nou, ik, wat ik wel heel jammer vind is ja? wel dat, dat uh, een heleboel mensen... die weten gewoon niet eens meer dat, dat, dat, dat het oorspronkelijke verhaal is. Want ik denk Mo alleen maar aan die bomen en aan de ja. kerstman en zo. En dan denk ik van, ja. Misschien, ja. Misschien moeten we ook gewoon ervan af. Laten we, als, we zeggen, maar als we toch het milieu willen helpen... moeten we eigenlijk gewoon één kerstdag inleveren, weet je wel? Eén kerstdag? Gewoon heel kerst? Wat nee. denk je dat al die bomen... al die bomen worden gekapt? Ja. Allemaal naar binnen gezet? Ja. En we nemen geen uh, CO2 meer op? Nee, dat is ook waar. Ja, klopt. Ja, maar dat is krop, hè? Dat is gewoon zeg maar... Dat is ook krop, moet je zeggen. Dat, die worden geplant speciaal voor de kerst. Dus ik bedoel, je zou er anders niet geplant worden. En er wordt ja, daar ook weer wat. geld aan... Dus... Ja, zo maar ja, moet je dat ja, worden doen. ook weer allemaal vervoerd. Ja, maar het is ook wel weer maf met dat uh, restwarmte gedoe ook. Hè? Dat zeg maar, bomen worden dan speciaal geplant om uiteindelijk omgezaagd te worden... en dat wordt dan weer opgestookt en dat noemen ze dan restwarmte. Uh, ja. ja, dat is een leuke theorie, maar die o, restwarmte... jij ook dat je kerstbomen aan het eind uh, gewoon zo... hup, de openhaart in, pik erin? Uh, nee, nee, want dat is weer CO2 uitstoot natuurlijk, laat hem gewoon ophalen. Ja, maar hij, heeft, hij heeft toch CO2 opgenomen? Oh ja, neutraal. Ja, we zijn eruit. Ja, zo is het hoe het werkt. Ja, zo lul je jezelf gewoon elke keer weer helemaal... Uh... Nah, dat, dat, nee, daar moeten we echt vanaf gewoon. Echt. We, moeten echt. we moeten ons veel betrokkener voelen. En volgens mij met dit, deze nieuwe uh, milieumaatregelen... Uh, die misschien wel doorgaan, misschien. En alle partijen moeten wel op één lijn komen nog. Ja, ik... uh, zou het iets kunnen dat mensen denken... fuck, ik moet er nu echt aan. Ik moet ook aan het milieu gaan denken. Maar ja, ja. ik denk dat we er een beetje van af moeten... dat we, dat we het over gaan laten aan de, uh, aan de overheid. Ja. Ik denk dat we vooral gewoon even allemaal zelf wakker moeten worden. Gewoon ja, zelf precies. wat gaan doen. Ja. En um, natuurlijk moet de overheid ook dingen doen. Maar als we daarop gaan zitten wachten... dan uh is het in 2050 uh, gewoon een Ja, en we ja. denken ook eens van: die bedrijven, die bedrijven moeten alles gaan betalen. Maar die hebben heel veel CO2 uitstoot. Met Ik denk, hallo, gast, wie, wie kopen die al, al die producten? Dat zijn wij toch ook gewoon. Ja. Wij zijn toch ook wij willen al graag al die producten. Dat moeten we ook een beetje loslaten. En ik snap ook wel dat Rutte heeft gezegd. Koop nou eens een keer een nieuwe auto. Koop nou eens wat nieuws. Dat is goed voor de economie. Maar dat is heel oud. Dat is nou, nog heel lang zich geleden. Is een, is een nieuwe auto kopen? Ook een nieuwe auto kopen. Elektrisch, niet, hè? elektrisch ja. eh, liefst elektrisch. Ja. Maar ook al een nieuwe benzineauto is beter dan dat je een of andere oud maar ja, dan ja. moet je wel het geld hebben. Dat, ja, dat is het punt. Ja. En de meeste mensen leven nog steeds op te grote voet. En hebben vaak nogal veel hypotheken. Die zitten meestal nog een beetje onder water. Weet je wel. Ja. Je kunt het ja. allemaal net rondrijden. En ja. Ja. Ja. jonge kinderen. En pas mensen. Die, met een vriend van mijn Jos, hebben we het er vaak over. Die zeggen, de meeste mensen zijn er helemaal niet meer bezig, man. Die, zijn, die overleven de, de ene dag naar de andere dag. En dan krijgen ze weer iets op de televisie. En het gaat over milieu. En dat duurt nog langer, dan 30 seconden. zeg ik Oh, ik moet toch even wat nakijken voor morgen. Ik, moet, ik ga nog even een e mailtje lezen. Laat maar even. Weet je, dus dat, daar hebben ze helemaal geen ruimte voor. Pas als je boven de veertig komt en je kinderen een beetje uh, los hebt gelaten... je denkt van, oké, okay, ik kan nu even voor mezelf denken... dan ga je misschien denken aan het milieu. Dat is nou helemaal ja. zo ja dan heb je de ruimte voor in je hoofd. Maar ja maar ook met die spirituele ontwikkeling ik moet zeggen ik was wel dat ik begin twintig was wel dat ik naar zo'n paranormaal beurs ging en zo maar het was meer omdat ik geesten en zo wel spannend vond oh en, uh, maar, Ach, uh, waar, waar zijn we in verenigd Naam nu beland? ja, ja nee maar dat, dat hele, maar dat snel dat je dat op zo. oudere leeftijd <laughs> ja? dat je uh, je denkt van dat gebeurt allemaal op oudere leeftijd als die kinderen klaar zijn la la, ja? la. maar uh, maar dan, dan valt het me toch ineens op van nou ik was toch al die zelfred Ik ja, ja, had lees op jonge leeftijd maar jij ja, was al heel vroeg was je al oud ja. Ja, ja, dat oude geest in een jong lichaam. Nou goed, kijk, dit is nou allemaal, het andersom. Dit is allemaal nog onder het kopje van uh, ik moet zelf ontwikkelen. Uh, ja. maar nee, we, we moeten nou aan dat kopje zo. We moeten bijdragen aan de maatschappij. We moeten bijdragen aan de ja. economie. Nou, dus, terecht. Ja. Wat, wat doe jij? Wat doe jij? Gewoon dan iedereen aankijken. Wat doe ja. jij eigenlijk voor de maatschappij? Ik ben geen steeds. Ik ben steeds uh, Hij dat, doet vrijwilligerswerk. Ja, nou precies. Ja, wel betaald, hè? Sorry. Ja, wij krijgen, uh, daar, ja, maar ja, dat is een onkostenvergoeding. vergoeding. Krijgen, ja. dat, dat kun je geen Sla, salaris noemen. Nee, nee, ik ga op de fiets ook. We krijgen twee keer niks volgend jaar in plaats van één keer. Nee, hier bedoel ik. Maar dit is hobby. Dit is helemaal, heeft helemaal niks te maken met vrijwilligerswerk. Nee, nee, nee, dit is uh, mijn eindeloze monoloog op de radio slinger. Ja, goed. Nou, vertel. We maken een eindeloos muziekje erop. Ja, zeggen. misschien moet ik dat eerst moeten. doen. even, even een moppie muziek op de Heel. radio. Heel muziekje. Ja. We straks natuurlijk. Uh, we hebben weer. Uh, ja, de stand voor in het tweede gedeelte. Maar ook natuurlijk weer een stukje geschiedenis. Wat gebeurt er door oh, de jaren heen? Ja. Yes. Crowded City, voor mij is het de laatste plaats van Black Honey. Ze hebben eindelijk een album uit waar ook weer nummers op staan van twee jaar terug. Hello staat erop en dat is misschien wel het beste nummer. Maar dit heeft ook wel een leuk scherp randje. Crowded City en Black Honey, het is hier de zaterdagmorgen. We zijn lekker broodjes voor elkaar aan het smeren en er is een croissant. Oh man, dat is echt het optimale kerstgevoel. Ik heb gisteren even een taart laten bakken, een appelturt. Een hele mooie tekening erop. Zelf als een hele mooie, grote, gespierde man. Met een heel klein hoofd. Maar dan lijkt mijn lichaam wel weer groter. Dat is wel weer zo. Dat is wel weer mooi, natuurlijk. Ik heb wel een beetje een dikke kop erop. Dat vind ja, nou en jij een, je een persoon, inderdaad. Ja, kijk. Het, oh, ik, ik heb het nog niet goed bekeken. Dat ga ik zo even doen. Echt, nu ik nu, nu die tekening elke keer ook weer ziet. denk ik van, ja. Nu snap ik wat Picasso bedoelde: dat hij eigenlijk wilde tekenen zoals een kind wil tekenen. Ja, Ja, want ik werk met verstandelijke gehandicapten. En die kunnen dan echt zulke mooie tekeningen maken. Zo onbevangen. Dat ik denk van. Maar, maar, hoe doen ze dat nou? En dan probeer ik het wel, zit ik er wel eens naast. En ding. denk nee, laat maar. dat. Zijn het ook niet. die uh, koppoters? Dus als ze alleen een hoofd hebben, dan gelijk aan die streepjes eraan. Met handjes en zo'n hartje. Nee, dat weer niet. Nee, oh, nee, dat snap ik ja wat je bedoelt. Ja, nee, dat, dat is het niet. Maar het is net weer even een ander soort uh, stijl tekenen... dan uh, je gewend bent, hè? Nou goed, uh, het is uh, in de geest, zo denk ik. Goed, um, ja... Ja? ja, ik uh, was yeah. eigenlijk van plan... Het is dat we kerstdiner hadden, dus ja. dat ik... Maar eigenlijk was ik van plan om naar Barcelona te gaan. Ja. Uh, maar gelukkig niet gedaan. Dat, ah, uh, oh, nou. Je zou, echt, je zou echt naar Barcelona gaan? Nah, nee, nee, nee, nee. Maar de vorige keer was ik natuurlijk in Parijs. Toen waren er rellen. Ik denk, nou ja, nu Barcelona. Oh, rellen. Ja, heb echt wel wat landen aangedaan. Toen Amerika ben geweest. Ja, daar waren ze ook aan het rellen. Ja. Maar dat is gewoon de president die dat doet. Ja. Nou ja, goed. Groot nieuws natuurlijk over Trump. Hij wil de militairen terughalen uit, wat was het ook alweer? Uit Turkije? Hij speelt Hij nog wel mee in de kaart, geloof ik. Met de Koer en zoiets. Hij wil de... Hij wil alle militairen uit Syrië en Irak Ja, gaan. dat was het. Klopt. En daardoor zouden de, de, de Koerden die eigenlijk zoveel hebben gestreden... Echt die, die, die, die zijn echt militairen die overal mogen ingezetten... en die wilden ook heel graag Koerdistan stand En dan hebben ze bijna een beetje een land bij elkaar... Verzameld, denk ik. nou, dit is bijna Koerdistan helemaal. En dan nou komt Erlander weer de dwars erin. Die zegt, ja, leuk dat je ons helpt, maar uh, even niet uh, dat Koerdistan. Er is even geen ruimte voor. Maar goed, dus Trump uh, haalt militairen terug. En dat betekent ook dat de veiligheid van de Nederlandse uh, militairen in gevaar kan komen. Maar die, ja, die zijn daar met minder. Dus dat is wel verontrustend. En verder, ja, Trump was natuurlijk ook, ook weer in het nieuws. Omdat hij natuurlijk, hij is bezig met die, met die muren. En die muur moet hij gewoon bouwen. Dat is echt, dat blijft gewoon maar doorgaan. Hij wil dat ding gewoon bouwen en uiteindelijk uh, ja, is het, het kost, dat kost zoveel. veel. Uh... We're gonna build the wall. We have no choice. Yeah. We have no choice. Ik heb van build de. Build that wall. Build that wall. Krabber, dat build gaat... dat wall. Ik heb van de. Build zijn wall. Hij moet even build dat zeggen. Build that wall. Build that wall. Wat zegt hij nou? Build that wall. Build that wall. Bouw die muur. Build that wall. Zegt hij. Wall. Build that wall. Nee, goed, Trump. Wow. die nog even Bouw de muur. Bouw de muur. Bouw de muur. Ja. Boudemur. Boudemur. ja. <laughs> Wat, hoe heet die? Bouw de muur. Oh, dat ah, is mooi. Ja. Ja, leuk, ja. leuk. Maar goed, Trump, ja, en daardoor, dat kost zoveel geld. En uh, heel veel van die mensen zijn het er niet mee eens. En uh, dat, ja, government shutdown kan er nu gaan gebeuren daar in Amerika. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik heb woensdag die uh, nieuwste documentaire gezien van Michael Moore over Amerika. Die heet. 11-9 of zo. Dus uh, 9 november in plaats yeah? van 9 uh, Oh, is het omgedraaid? Ja? 9-11. Maar ja. uh, de hij in Amerika dus alles aan de kaak gesteld. Ook over Trump, ook over hoe het is. En ook dat Obama ook niet helemaal zuiver op de graad was. En al dat soort dingen. En over uh, het watergebeuren in Flint. Dat is dus een stadje in Amerika. Waar, yeah? uh, waar ze besloten hadden om een nieuwe waterleiding te plaatsen. En, uh, maar dat was dus vervuild water uit de rivier. En normaal is het altijd uit een heel groot meer. Yeah. En dat is echt, er zijn echt mensen overleden en zo. En dat hele gebeuren, dat, uh, dat is eigenlijk niet wereldkundig gemaakt, maar dat, uh, dat. te maken met DuPont, met ook met het gif, met een, een of andere pannenbedrijf? Lood, lood zat erin in, in lood, het water. Ja. En al die kinderen, die zijn, er zijn er heel veel kinderen dood. En dat lood gaat nooit meer uit je lichaam. Oké. Okay. Was echt uh, heel naar. En dat dat. dat een lekkersware uh, film. Ja. En, de, en, die, en die governor... die, uh, ja, die, die, uh, die heeft er alleen maar zeggen daar nou, Ja, sorry, ik dacht dat het allemaal wel klopte uh, en zo, weet je. En uh, Obama is daar geweest je weg een heel klein nipje van het water. Zie je, je kan het wel drinken. Ja. Hij deed dus gewoon mee. En dat vind ik, dat viel hey, me wel van hem tegen. oké zeg maar. Dat okay. viel me van hem tegen. Ja, dat is sowieso... Uh, ja, het is verschil het schijnt dat Obama sowieso ook heel veel dingen fout heeft gedaan. Alleen zijn presentatie was gewoon veel beter. Wel ja. humaner, ja. ook naar mensen toe. En uh, ja... Trump is gewoon lomper. En dat valt je eerst op natuurlijk. En daar gaat de media ook mee in de haal. haal dus ik ja, ja, ja, ik ja. heb al eens een gesproken die zegt... nou, Trump heeft voor ons een goede uitwerking, hoor. Wij hebben weer werk, wij hebben dit, we hebben dat weer. Spijkerbroeken dragen we gewoon weer uit Amerika. Dus, uh, en ja, dat horen wij niet. We zien alleen die, die lompe teksten die je uitkraamt. Ja, ja. Build that wall! Build that wall! Huh? Ja, dat horen we dan de hele tijd. Dan denk ik van, gast, hou op met die muur. Dat kost kwaouw om het geld. Ik zag trouwens ook dat er nu uh, op histo History... Ja. dat kanaal komt er nu een vier afleveringen durende uh, documentaire... over uh, Bill Clinton. En dat gebeuren met uh, die Monica Oké, okay, met Monica. Vier uur. Vier uur met Monika. Nou, dus het ski? wordt even lekker uitgemolken allemaal. Ja, okay. Dus oh. ik ben eigenlijk benieuwd. Dat, met die sigaren. Adviseerde adviseren, voor ja. die het beste kan nemen. Hij loopt zo. ook niet dus en nee. nee. zo. Nee, precies nee. Ach, allemaal weer sensatie leuk. Zomer de kerst, dus de kerst en oud je wat meer tijd om dat soort dingen te gaan bekijken. En dat wil ook allemaal dan. Goed. Verontrustende berichten. Oh nee, ontruchtende klanken hier bij Sharon van Etten. Remind me tomorrow. Denk aan het klimaat. Nee, vandaag is de piet. Van, uh, Ed, van uh, Sharon van Etten. Het uh, klinkt alsof een Nederlandse vrouw is. Dat is het allemaal indrukkelijk. Het heeft echt iets van de jaren 80. Ik kan het wel waarderen. En het heeft ook iets weg van Chineel. Ook hoor een paar stukken. Dus uh, er zaten morgens bijna alweer 9 uur wat langzaam licht in uh, Zandvoort. Schokkend nieuws. Vandaag in de Telegraaf een interview met Mark Rutten. Waar uh, de krant voor excuseert zich dat, dat ze niks zeggen over de mil milieumaatregelen uh, die ze willen nemen. Waardoor, uh, ja, dat staat niet in het stuk. In die interview. dat is vraag vooral aan Mark Rutte. Zo van. Uh, wat, wat vond je nou het moeilijkste van het afgelopen jaar? Dat was uh, drama bij Ors. Met die kinderen. Met de stint natuurlijk wel nog steeds. Door ettert gewoon. Wat is nou het de, de, de, de pro probleem daar? En verder zegt hij. Ja. Uh, verder de CO2-uitstoot. Uh, is allemaal wel leuk wat u wil. Maar. Uh, wat heeft u zelf nou aan uw huis gedaan? En is uw huis ook wel een beetje CO2 neutraal? Uh, Nee, ik denk, denk dat hij niet zo goed is. Mijn huis is uit de jaren 30, Maar vast beter dan die van, uh, uh, dan, even kijken, dan die van uh, Jesse Want Dat is volgens mij helemaal slecht. Uh, verder, nou ja, zeg. ja, dat soort dingen. Dat met je elkaar vlieg afvangen. Dat is altijd wel weer grappig natuurlijk. Uh, verder vraagt hij. Heeft u uh, vrienden met een uitkering? Zegt hij. Ja, ik geloof één. Maar ze houden me even goed wel scherp, hoor. En als ik even goed het raam uitkijk... Zo, dan zie ik even goed wel mensen... Ik, ik kan even goed wel goed de maatschappij in kijken, hoor. Nou, ik kreeg niet, kreeg niet echt helemaal het gevoel erbij, maar goed. En verder, wat, wat echt grootste nieuws is... wat wij niet wisten... dat hij eigenlijk al wekenlang met een gebroken arm loopt. Je hey. wel. Dat wist je wel Ik wist het niet. Nee? Jij, jij wist het wel. Nou, ik, was niet, ik had dat niet meegekregen. Maar uiteindelijk uh, was hij ooit een uh, stukje gaan fietsen... en toen, uh, uh, toen wilde ik hier ergens linksaf... Hij wilde linksaf. Dat vind ik allemaal weer leuk. Ja, kijk, dat kan niet. Dat, nee, dat kan niet, hè? Hij kan niet linksaf. Dat wist hij zelf ook wel. toen is hij eruit gegaan. Toen heeft hij een foto laten maken. En toen bleek dus dat hij gewoon een klein scheurtje had in zijn arm. Hij hoeft geen gips, maar het is wel lastig met handen geven. Ja. Dus, uh, maar je... stond er ook iets uh, waar we wel wat aan hebben in dat interview? Uh, nou, nee. Het was gewoon een beetje mijmer over het afgelopen jaar. Dat het steeds moeilijker wordt om president te zijn. Ja, het is gewoon president, lastig. President, zeg ja? je dat nou? Ja, ja, wel, ik vind het wel een beetje president. Toch wel de president is in een land waar geen koningshuis is. Nee, oké. Okay, maar ik vind het wel de president ja, okay. gewoon een beetje. Jij ja, bedoel de, ja, de koning is leuk, maar uh, jij, nou goed. Maar Rug is wel, leuker. Ja ik, vind het, ja, ik heb toch wel een beetje respect voor hem. En ik bedoel, dit man met de, met de rechterhand in de zak, die gewoon zo een beetje elke keer weer nonchalant kan reageren. hij wordt Aan alle kanten wordt, uh, aangevallen. Toch. Uh, Bluldt hij zich de zolen weer een beetje uit? zo. Nou oh ja, een leuke opmerking. Eh, dat huis van Jesse Klaver is vast slechter dan het huis van mij. Kan niet anders gewoon. Nou ja, uh, dat vind ik altijd wel weer grappig. Nou, eh, we zitten ons alweer te verdiepen in de geschiedenis. Ja, maar ik heb op zich nog wel een berichtje hoor. Want ja? uh, dat vond ik wel uh, heel apart. Dat er. Uh, er is een kamerplant. Ja? Die heet de Epipremnum aureum. Ook wel bekend als de drakenklimop. Ja? Maar het blijkt dus dat die. Uh, aan de plant, uh, als je het DNA van een konijn... we gaan dus gewoon konijnen-DNA aan een plant toevoegen... maar dat die dan de giftige stoffen uit de lucht haalt en zuivert. Kijk, ik heb wel geweten van ja, dat uh, als je planten hebt... die zorgen dat er meer zuurstof in de lucht komt. Yeah. Maar, uh, maar dat ze dan echt uh, giftige stoffen uit de lucht kunnen halen en zuiveren... dat is toch inderdaad wel uh, breaking news. Yeah. Dus ik vind het wel heel spannend uh, hoe dat allemaal gaat. Yeah. En, uh, maar het ja. is bijna net zoals met de bomen eigenlijk, de bomen uh, CO2... Ja, uh, maar ja, uh, maar yeah. hij, maar hij kan dus benzeen en chloroform kan die afbreken in de lucht. En het in, een week, in een week tijd. 75% van het benzine werd afgebroken. En de chloroform was amper nog meetbaar. En de gewone planten hadden amper effect op de hoeveelheid benzeen in de lucht. En geen effect op de chloroform. Dus dat is wel uh, apart. Maar krijg je dan straks denkende planten. Als je DNA van dieren gaat toevoegen aan een plant. Wat? Dat is okay. ook een van macht. Dat mogen wij god spelen. Dat is de zaak. Uh, dat heet uh, smart planten. Smartphone. Ja. ja nee, maar het zou toch geweldig zijn ja, als ze ook wifi. Dat die plant ook zelf ja. het, raam, de, de, het raam, overzet. Van, nou, het is hier toch niet heel goed. Zie je? ik, toen ik net ik nee, het maar, afgebroken heb. Nee, maar er zou ja, toch geweldig zijn. Even, en dan sta je plant in, in de koelkast, zo van, nou, er is ook niks. Wat? Hè? Ja, die kijkt dan even of het eten goed is. Ja, precies. Nee, maar het zou toch een geweldige oplossing zijn als we uh, planten kunnen uh, manipuleren die dan eigenlijk de lucht gaan zuiveren of, uh, ja. Ja, dat ja, zou geweldig zijn. Nou ja, Marcus, heb ja. je een stukje techniek aan toe te voegen? Nog even ja, snel. ik heb nog, uh, hoe heet het, astronaut André Kuipers... gaat uh, basisscholen uh, virtueel meenemen de ruimte in. Hij gaat met een speciale bus uh, langs, de, uh, uh, langs de scholen. En deze bus ziet eruit als een, uh, als een ruimteraket. Oh, leuk. Uh, en in de, uh, sorry, in de bus uh, zit een, uh, um, zitten verschillende uh, VR-brillen. En dan uh, kun je dus echt uh, alsof je André Kuipers bent in de ruimte... Um, dus superleuk voor, uh, voor kinderen. Oké. Okay. Nou. ja Ik denk dat het voor mij ook wel leuk is. maar Ja. Je je niet voor te zijn, toch? Ja, het is leuk. Je moet door de verbeelding spreken. Want ja, zij moeten straks de ruimte in, hè? Zij worden straks gelanceerd. Want die moeten de aarde verlaten. Omdat de aarde helemaal naar de Filistijnen is geholpen door ons. En dan zie je ze in zo'n ruimte raket stappen met z'n allen. Dan gaan ze de lucht in. En dan zwaaien ze. Dag, aarde. En dan zeg je... Nou? To infinity... En toen ben En ben Ja. <laughs> dat had ik nog niet even gemaakt. Maar oh, die muziek erbij. Ja. Dat hoort er gewoon bij. Ja, dit is van Space Allergie ja. 2001. Dus dat, dus dat weer natuurlijk geen Toy Story. Of die reclame van die uh, wasmiddel. Da daar wordt dit ook voor gebruikt, <laughs> ja, dat klopt. <laughs> Hoe gaan we van Space Odyssey naar wasmiddel? Ja, in ene. Echt, we zijn echt stoere mannen aan het bespreken. Begin jij over wasmiddelen? Sorry. Ja, dat is even lekker. Uh, dan moet je maar even. To Infinity en Beyond. Nou goed, <laughs> nog een klein plaatje voor negen uh, uur. En straks de geschiedenis, wat gebeurt door de jaren heen. En het is vandaag 22 december. Eerst hier nog maar even die mooie plaat van Thomas Azeer. Vertigo. Numbers <middels> in the dark. Numbers I'm trying to forget. TV wenst jullie allemaal fijne dagen. En...